Twee Poolse mannen van 27 en 35 zijn aangehouden... omdat ze mogelijk betrokken zijn bij de dood van een andere man van 27 uit Polen. Het slachtoffer verdronk gisteren in de Latumse Plas bij Reden in Gelderland. Het onderzoek naar zijn dood is nog in volle gang. De noodlijdende voetbalclub Vitesse krijgt van de KNVB nog anderhalve week... om de proflicentie voor het komend seizoen veilig te stellen. Ondernemer Guus Franke wil de club overnemen... Maar de beroepscommissie van de KNVB vindt dat Vitesse nog steeds geen sluitende begroting heeft om zijn licentie terug te krijgen. De Arnhemse club heeft een schuld van 19 miljoen euro. Ruim 14 miljoen staat uit bij een Amerikaanse investeerder. Die wil zijn geld terugzien, maar dat heeft Vitesse niet. Waarschijnlijk is op 1 augustus de definitieve uitspraak over de proflicentie van Vitesse. Het weer, het is zonnig en op sommige plekken tropisch warm. Het is 27 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Ook aan de kust is het behoorlijk warm. Later deze middag kans op bewolking en onweer. Morgen mogelijk een stevige bui in het hele land. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Wat een lekker begin van het tweede uur van Zandvoort op zaterdag op de Zandvoortse Radio. Jor, Michael Mike en de uh, Moonlight Shadow. Oh. Nou, het is 30 graden op dit moment uh, buiten uh, in uh, Zandvoort. Gelukkig in de studio aan de tolweg 10a, ietsje koeler. Ja, omdat, omdat we, de... we op de tocht zitten. Ja, we zitten, Ze le ons op de tocht we staan. zitten lekker op de tocht. <laughs> ja, we waaien uit ons Hessie, uh, zeg maar. Ja, ik heb een heel dun jurkje uit, oh, daar ben kijk, ik zo uitgewaaid. Kijk hoor. maar uit. Ja, ik hou mijn knieën ook bij elkaar. <laughs> zet de Kan je live ja. meekijken? Dolly, wat gaan ja. we in dit uur... Uh, je vertelde net al wat erover, maar wat gaan we in dit uur uh, allemaal ja, doen? We gaan uh, rond kwart over drie eens even kijken... of er nog wat nieuws te melden is uit de gemeente Zandvoort... of in de gemeente Zandvoort. En uh, half vier, dan, ja, nou, maak dan je borst maar nat... want dan komt de evenementenagenda... En die gaat wel een poosje duren hoor. Ik heb geprobeerd hem in te korten, maar oh, oh, oh, wat is er veel aan de hand en wat gebeurt er veel? Alleen maar goed. Ja, dan zo tussen half vier en vier uur tussen de muziekjes door gaan we nog even kijken of er nog wat nieuws is. Wat voor u belangrijk is om te melden. En dan gaan we alweer naar het uur erop. Ja, we krijgen in ieder geval te horen dat er ja, heel veel verkeer onderweg is... Naar Zandvoort. En ook alweer uh, een, een aantal uh, terug die heel vroeg waren vanmorgen. Is dus is houd, er, op de weg. houd er rekening mee. Inderdaad, druk rondom uh, Zandvoort op uh, alle wegen. En uh, houd er rekening mee dat uh, als je bijvoorbeeld naar de studio moet komen, Fred... Dat je dan uh, ietsje langer uh, onderweg bent uh, dan uh, normaal gesproken. Ah, gewoon de fiets pakken. Collega Fred Heij. Ja, gewoon <laughs> ja. de fiets pakken. Hij is er wel straks weer <laughs> om vijf uur met uh, entertainment maar ja, dat vloeil. hopen we. <laughs> ja, ik zat, uh, ik zat uh, van de week uh, eventjes uh, te luisteren uh, naar een aantal oude platen uit uh, de jaren tachtig. Ja. En toen kwam ik ineens een plaat tegen die ik echt heel lang niet gedraaid heb. En ik denk die gaan we er vandaag in gooien. Nou, daar komt hij aan hoor. Een plaats waar ik echt helemaal vrolijk word. Een band uit de jaren 80, een Nederlandse band. En ze heette De Smithereens. En de single die ik voor je gedraaid heb... heeft een paar weken in de top 5 gestaan. In de Nederlandse top 40. En heet Carity for Love.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 Gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Zet hem vast oh, oh. op CFM vanuit Zandvoort. En zo is het. We zijn het ontvangen op de 106.9 in de ether, Op DHB plus kanaal 6a in de hele regio. En uiteraard ook op je tv-kanalen bij Sigo en bij KPN. En www.zfm-live.nl 24 uur per dag. Overal zijn wij te ontvangen met lekkere zonnige zomermuziek. Waaronder deze van Toontje Lager. Het was koud, het was donker.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 Niet genoeg van mij, je zag je bijna hoog. Terwijl vond je mij, je hield van me, je hunkelde, je smeekte, je smachtte, kwijlde, geilde, flikte jezelf aan. Net als in de film, ik wil het. So Een beetje lager was dat, hè? net als in de film, ik wil het. Wat wil je dan? He? Dat is dan maar even de vraag. Ja, wat wil je nou eigenlijk? Wat wil je, wat, wat ja, moet je dan? Wat moet wil je, dan? je nou, man? Wat wil je nou, jongen? Zou so je het. Ja. Nee, je ik nou ik wil uh, lekker gaan spelen hey, in de speeltuin. Wil, uh, uh. Oh, ze ja, zijn in, spelen. In de speeltuin. Ah, in de speeltuin. L lekker nou, dan, dan, dan in de speeltuin. Kan, dan ben je in Zandvoort in de juiste plek. Ja, want ik denk dan meteen weer, als we daarover beginnen te praten, over de speeltuin... Aan dat uh, liedje van... En dan gaan we naar de, de speeltuin. speeltuin. En we slingeren en we zwaaien. Precies, we, ja, die, die ja, bedoel ja. ik. Tot je misselijk van... Ja, de maar die ga ik niet en draaien hier. Draai. Nou, wat, wat lullig. Lullig. Zo'n leuk liedje. Dan ja, zingt beter. iedereen mee op het strand... die met zijn telefoontje aan het luisteren is. Dat denk ik ook. Ja, maar goed idee, doen okay. we niets. En we gaan het hebben over de speeltuin. En oké, okay, ja, ja. direct naast de studio. Ja, zeker. Ja, er zijn een aantal... Er zijn tot nu toe drie uh, speeltuinen... die aangepakt gaan worden... Um, in de gemeente Zandvoort. En de, de inwoners kunnen stemmen op het favoriete ontwerp... voor die speelplekken. Die speelplekken die zijn aan de Hofdijkstraat, de Sararoostraat... en de Tolweg. En daar kun je uh, uh, keuzes maken tussen verschillende dingen. Uh, we hebben alleen met z'n tweeën net even naar de Tolweg gekeken. En dat snapten we niet helemaal hoe dat omschreven was. Maar... Maak er gewoon ons eigen ding van. Stop. Ja, waarschijnlijk. Nou ja, goed, in ieder geval, uh, dit is gewoon de melding die we gevonden hebben op de, de site van de gemeente Zandvoort. Maar als je uh, ook met die keuzes uh, mee wil doen en wilt gaan stemmen, en dat zou ik zeker doen, dan uh, ga je ook naar de site van de gemeente Zandvoort. Maar dan ga je door naar de site vernieuwing, sport en spelplekken. En speelplekken, ik denk dat het daar wel goed en duidelijk vermeld is wat de bedoeling is um, van die tolweg. Ja, pak hem er even ja. bij, de tolweg. Wat uh, gaan we hiernaast uh, doen? Uh, ja, nou, daar, daar kunnen mensen kiezen tussen een duikelrek van twee of drie hoogtes en met een leuk speelhuis. Dus ja, we snappen niet zo goed waar we uit moeten kiezen, want... Uh, bij de eerste, bij de Sarah Roostraat bijvoorbeeld, daar staat hier kunt u bijvoorbeeld kiezen voor één glijbaan. En een toestel waarmee je kunt spelen dat je aan het windsurfen bent. Of een speelplek met twee glijbanen en een zandvlot. Kijk, daar heb je een keuze. Ja, en daar, maar, hier niet. Ik, ik zal eens even doorklikken naar die andere. Of het daar wel erbij staat. Even zien hoor, de tolweg, stem op uw favoriete onderwerp. Oh ja, daar kan je, daar kan je ja. aanklikken, ja, gaan we aanklikken. Ja, gaan we eens doen. Even kijken, de Oh, dat ziet er wel heel mooi uit. Ja, dan is ja, het wel uitgebreider. Ja, ja, ja, ja. Dan gaan we alle koekjes weigeren. We zijn op dieet. Even kijken hoor. Nou, daar wordt het denk ik wel wat duidelijker. Daar kun je dus twee ontwerpen zien, visueel. En uh, daar kun je dus kiezen voor welk uh, ontwerp het de voorkeur heeft. En... Je mag ook nog aanvullende opmerkingen maken. Dus ik zou zeker even naar de site van de gemeente gaan en kijken bij het kopje nieuws. Daar kom je vanzelf uh, dat artikel tegen over de speeltuintjes. En als je dan doorklikt op de, de, de site die zij aangeven... Dan krijg je de prachtige dingen te zien die geplaatst kunnen gaan worden. Maar dat ligt dus aan de mensen die eromheen wonen en die daar een mening over hebben. Zeker, en dan kan je best even naar zo'n uh, speelplaatsje toe gaan. of naar zo'n plek waar zo'n speelplaatsje moet komen. om dat te ervaren van hoe dat dan zou kunnen zijn. Hè? Die, ja. die, die situatie daar op die plek. Ja, ja, ja. Dat ja, moet ja, je wel dat... beleven natuurlijk. Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Ja, ja, ja. Mm. Oké, okay, nou... Nou, dus wat, dat. Uh, ja. Allemaal even naar de, naar de gemeentesite en even kijken. En meebeslissen over de speeltuimtjes. Zometeen om half vier de evenementenagenda. En we gaan lekker door met zomerse hits. De zomertop 100 plaat is deze van uh, Alvaro Soler. Had de computer er geen zin meer in. Maar goed, dat gaan we even proberen op te lossen. Is even kijken hoor, of hij, of hij zo dadelijk weer wil starten. Hij wil helemaal niet meer starten, dus we gaan er een. een nou, misschien hebben we mazzel bij deze. Ja, die doet het nog wel. Dus komt hij aan, hier is Stressed Out.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 Names. We would build en toen uh, de computer net uh, in één keer helemaal niks meer. Uh, Deed uh, moesten in één keer gisteren aan gisteren denken. Aan die enorme uh, internationale storing. Door een security-update ja. die nou, uh, mislukt was. Verschrikkelijk. Schiphol verschrikkelijk. helemaal plat en andere oh, bedrijven helemaal plat. Ja ja ja, ja, ja, ja, maar ja. bij ons was het gewoon eventjes uh, de warmte van de, de PC. Die kon het even niet aan. Ja. En uh, zei hij van, doe het zelf maar. Maar goed, ja, ja. hij is uh, inmiddels weer een klein beetje afgekoeld. Ja, dus we, hebben, we hebben hem even in de koelkast gezet. Zeker, en dat ja. werkt. Ja. Dus we gaan nog één plaat draaien en dan uh, zo dadelijk uh, de evenementenagenda... En dat zijn weer heel veel evenementjes. Maar voordat we dat gaan doen... Ja. we hebben het net al gehad over uh, die reddingsactie van uh, gisteravond... Ja. en het uh, Burgernet-bericht. Uh, ja, ik kreeg weer een uh, burgernetbericht uh, binnen. Het is juist om uh, tien voor half vier. Ja. Uh, Zandvoort op het strand ter hoogte van uh, strandafgang Barnaar... vermist een jongetje van vijf jaar. Ach, jeetje. Aziatisch uiterlijk en een blauwe zwembroek. Heeft u tips? Bel meteen 112. Dus uh, niet eerst politiebureau bellen. 0900-8844, maar gewoon meteen uh, 112 bellen. Als u uh, het jochiet uh, ziet uh, met de uh, Aziatische uh, uiterlijk. Blauwe zwembroek. De politie en de hulpdiensten zijn uh, dringend op zoek naar uh, deze jongeman. En laten we hopen dat het ook voor hem goed uh, gaat aflopen. Dolly? Ja, zeker. Maar uh, er is ook geen kinderopvangpost meer, geloof ik, hè, bij de rotonde. Dat had je toch vroeger, weet ja, je nog? Ja, dat ze zich uh, konden melden. Meestal dat kinderen daar dat, uh... naartoe gebracht werden. En daar zat juf Joost, dat weet ik nog. Juf mm. Joost, die had een tropenoog. En die, uh, ja, ik weet ook niet, had een ziekende oog. Maar daar kon je, kon je hartstikke leuk spelen. Oh ja? Ja, ja, ik zat er heel vaak. Want mijn vader werkte natuurlijk bij de strandpolitie. En ik wou daar nooit weg, joh. Nee, dat ik begrijp het heerlijk, ik. gezellig, man. De strandpolitie, ook een stoere job gewoon natuurlijk. Ja, ja. hij kwam ook uh, wel eens ophalen met het bootje. Daar dus zat ik met mijn moeder bij uh, tent 19. En dan mocht ik, uh, kwam hij me ophalen, gingen we varen, weet je Ja, je had wow. vroeger bij Veronica uh, zo'n aflevering op televisie... van uh, de strampolitie van uh, Zandvoort. Is dat zo? Ja. Oh, die heb ik nog nooit gezien. Heb je het nooit gezien? Moet nee. je maar eens opzoeken op uh, internet. Ja, zal ik doen. Wat Serie De Strandpolitie. Nou, dan lach je dood helemaal omdat het uh, vrij lang geleden is natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. En dan uh, zagen de auto's en de kleding en de mannetjes ja, en de fruitjes ja, er net ja, even ja, anders ja, ja, uit. Ja, ja. ja, ik kreeg wel uh, nog niet zo lang geleden een foto van mijn vader toegestuurd dat hij uh, met stropdas om op een bloedhete dag... Uh, dat, dat bootje naar het water aan het duwen was. Door het mullesand. Oh, ja. Zo ging dat toen. Hè? Ja, Gewoon met, met twee man huppakee, dat, dat, dat bootje dat water in het duwen. Stoere man. Met een stropdas om. Zeker. Nou, mijn vader die was altijd heel veel op het uh, circuit uh, te vinden als ja. uh, reserve uh, politieagent. Ja. Daar uh, zat hij bij en uh, heeft hij echt... Uh, Heel lang uh, bijgezeten bij de reservepolitie. Ja. En die moest altijd voor de veiligheid zorgen zo van uh, tijdens een uh, race-evenement. Ja. Dus ja. van de Grand Prix uh, tot aan de Pinkster races en de ja, Paas races. En werden ze allemaal ingezet en dan, uh, hoor, zat, om het verkeer zat, te regelen en zo. Ja, ja verkeer en, regelen, maar ook de, de, de veiligheid problemen. op het circuit ja. Uh, zelf. Ja. En uh, ja, daar hadden ze een klein politiepostje, zeg maar. Zou dat niet een idee zijn om dat weer terug te roepen? Want ik bedoel, er zijn nogal wat uh, issues hier in Zandvoort... die wat meer politieoptreden uh, vereisen. Uh, misschien is dat weer iets om weer... Uh, weer, weer uh op te schalen. Ja, politie. Want nu ja. moeten. Ik begreep van uh, dokter Mo, ach dokter, aan de burgemeester Molenberg, dat komt door die hit hier. Ja, zeg, ja, ja, ja, ja. Maar uh, begreep ik uh, uh, dat, dat dus nu politieagenten uit allerlei regio's uh, hun vrije dagen op moeten geven om hier rond te komen lopen, als er weer een dreigende situatie ontstaat hoog in de zomer, terwijl als je met zo'n reservekorps Waarom, waarom niet eigenlijk? Ja, hè, ze denken. hebben het, toen de tijd... Ik weet niet meer waarom ze toen gestopt waren, maar... Ja. Uh... Ja, dat had ook met organisatorische dingen ja, te maken en dergelijke. Ja, Maar ik denk ja, dat het... ook met het, uh, de, de wapenwetgeving uh, en ja, dergelijke ja, die veranderen. Ja, ja. ja maar of, ja, he, misschien een paar kan het je gelijk... Mijn dan pistolen natuurlijk. gewoon natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Juist, dus. ja, maar misschien kun je gelijkgesteld worden aan een boa wat dat betreft. Maar ik, ik denk dat het niet zo gek is om, om weer eens te gaan uh, polsen of dat uh, haalbaar is. Nou ja, ja voor de, de mensen die daarover gaan en meeluisteren... Ja. Gooi het in de groep. Ja, goed idee van ons. Z zeker. Hè? Ja, dat nou, ja. vind ik... Ook, ja, ja, een heel ja. goed idee, Donnie. Ja, ja, wij zijn constructief bezig dat, in die dat, hitte. Dat dacht ik. Oeh. Ongelooflijk. Geef ons 30 graden en we gaan helemaal los. los. <laughs> Zo is het. Oh, what a night, hè? Die gaat daar ook over. We'll be De, en daar komt in één keer een hele andere plaat uh, terug. Uh, dat is de computer dus uh, duidelijk. Uh, ja, helemaal die hele... last van de hitte. Hè? Helemaal van de, van, van de leg. Uh, ja, die, uh, het, moet hier, het zou hier ook koud moeten zijn wil je ja, het draaien. Ik dat weet niet wat hij niet. nou deed hoor. Allebei de players uh, gingen in één keer een hele andere plaat draaien. Maar goed, ja, ja, ja, nou ja. we zijn er weer. Het, uh, het is, is tijd voor de evenementagenda. Ja, zo is het. Ja, kan ik beginnen? Ja hoor. Ja. Ja. Nou, laten we beginnen. Uh, de aftrap nemen voor de kinderen. Want per slot van rekening, die hebben uh, deze week vakantie gekregen. En uh, nou wordt er gelukkig iedere dag iets georganiseerd voor de kinderen in Zandvoort. En ik ga natuurlijk niet dat hele programma, dat is wel bekend. Nou, dat ga ik niet helemaal doornemen. Maar wel even snel door de komende week heen gaan. Uh, zondag uh, kunnen de kids uh, naar Elswoud. Dan, gaan ze, dan is er een klaterklankenbijeenkomst. Uh, dat is uh, vanuit Zandvoort. Inclusief busvervoer. Dus uh, mensen hoeven niet zelf heen te gaan. Dat is voor het hele gezin. Maandag dan zijn er zomervibes. Van 3 tot 5 bij de chill-out. En van 7 tot 9 bij het jeugdhonk. En uh, ja, dat zeg ik. Nee, voor hen is dat. Voor de kinderen van chill-out en voor de kinderen van het jeugdhonk. Bij het Curidex locatie Oekraïne. Dan dinsdag sporten en spel bij SV Zandvoort. Uh, voor de groep kinderen van 0 tot 2,5 jaar is er dan een speelgroep. Voor de kinderen van 10 tot 12, Fun Olympics. En van 6 tot 9 ook. Alleen die van 10 tot half 1. En de grotere van 1 tot half 4. Woensdag 24 juli uh, is er street art. Daar gaat ik me straks meer over vertellen. Donderdag 25 juli zijn de balspellen bij de Lorenzstraat op het veld. Uh, en op vrijdag 26 juli, summer vibes en uh, uh, voedsel voor 10+. Plus. Uh, al die informatie die je zou willen weten, kun je nakijken op de website van pluspunt Zandvoort daar staat keurig een heel schema ja. en uh, ook zag ik hem op de kabelkrant voorbij komen van ZFM en moest je dus je ook in, inschrijven dan voor de activiteiten dat heb ik hier er niet bij staan ah, oké, okay, okay. dus dat zou kijk, zo, uh, mee kunnen doen uh, uh, nou, dat moeten ze echt eventjes uh, op de website van van, uh, van pluspunt kijken goed, dan gaan we voor de grote lummels want uh, het is vandaag 20 juli, hè? En vanavond, vanmiddag, begint het Omi uh, festival op het Zuidstrand bij Mani Beach. Dat begint om 5 uur, eindigt om uh, 11 uur. En de tickets kun je kopen via visitzandvoort.nl. En bij South Beach, uh, daar is vanavond DJ Mani en Live Music van 5 tot 12. En daar is de entree vrij. Dan uh, van begin vanavond het Amsterdam Festival. Is oh ja, soorten. dat ja, is vanavond. Ja, vanavond en morgenavond. Twee avonden achter elkaar van zeven uur s'avonds tot één uur s'nachts. Verspreid door het dorp een Amsterdamse muziekavond... met uitsluitend Nederlandstalig repertoire... en een keur aan zangers die het Amsterdamse levenslied... een warm hart toedragen. Uiteraard is de toegang gratis... En de muzikanten kun je vinden bij Café Laurel en Hardy... Café 4, Café Anders... Brasserie Zin in de Haltestraat en dan het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. Oké, okay, het volgende. We hadden het net al heel even over de street art voor kids. Dat is uh, voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Uh, die kunnen een mooi kunstwerk gaan maken... en dan gaan ze werken met kleuren en schablonen. Maar daar moeten ze zich wel voor opgeven... Dat uh, vindt plaats op 24 juli van 12 tot 2 uur. En er mogen maximaal, aantal, uh, maximaal 30 kinderen per sessie meedoen. Is gratis om mee te doen. Maar je moet dus wel even opgeven via info. Apenstaartje NL. En dat is dan onder leiding van Marianne Rebel... en Heerli Jansen bij Paal 69 op het Zuidstrand. Nou, als ik die namen hoor... dan weet ik zeker dat het uh, heel leuk ja, gaat worden. Het dat gaat mooie dingen opleveren. Want wat kunnen die dames met kinderen omgaan... Ja, en het ja, ja. uiterste uit die kinderen halen op artistiek gebied. Fantastisch. Zeker Heli ook, hè, natuurlijk. Ja, ja die jo, is dat nou dat is met echt Trump echt. bezig, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, nakende Trump. Maar dat is oh, wat anders. Oh, oh. Ja, dat is weer wat anders. Ja, ja. en uh, Marianne Rebel natuurlijk. Ja, Zandvoortse twee, twee kanjers, echt waar. En uh, Healy gaat natuurlijk afscheid nemen hè, binnenkort uh, van het uh, Zandvoortsmuseum. Museum. Ze blijft wel verbonden aan beleef Zandvoort... maar haar functie als directeur van het Museum die stopt. Maar goed, dat, uh, daar hoort u binnenkort meer over via ZFM. Uh, dan al eventjes een blik naar voren, omdat dat smiddags is. Terwijl, ja, middag zit u natuurlijk op zaterdagmiddag naar ons te luisteren. Dat, dat kan natuurlijk niet anders, Dan loop je nergens voor weg. Dus ik zeg nu alvast, voor zaterdag 27 juli... dan is het feest rond het Knipscheerorgel van Zandvoort. Een, jubi een 175-jarig jubileum met organist Willem Strooman. En de toegang is gratis. En voor informatie en tickets kunt u naar de website van Classic Concerts. En daar leest u alles hierover. Dan hebben we... Uh, nou, heb ik opgeschreven Braderie Cadeau Markt. Maar voor de rest heb ik er me niks meer opgeschreven. Dus dan hebben we niks. Ja, dat is een uh, vraag. Ja, nee, de Braderie cadeaumarkt is een andere dag. Oh, oké. Okay, ja. okay. Nou ja, goed, maakt niet uit. 21 juli, morgen van 9 uur tot 5 uur... Dan gaan we het hebben over de stichting DNRT, de Dutch National Race Team. Die organiseert amateursracesportwedstrijden. En uh, morgen zijn er dan naast verschillende sprintseries uh, ook endurance races op het circuit Zandvoort. De race, uh, is een race die, de race die op 21 juli begint is een race over 8 uur. De wedstrijden zijn vrij toegankelijk voor bezoekers. Hartstikke mooi. Dus je kunt de wedstrijden ook eens een keer vanaf de hoofdtribune gaan bekijken. Dus doen van 9 tot 5. Dan 21 juli. Ook morgen van 4 tot uh, 12 uur. Weer Zandvoort. Een live editie. Je kunt uh, dansen op de lekkerste muziek met je voet in het zand... en je handen in de lucht. Dat is dus Sandford Alive. Met maar liefst twee stages kun je genieten van de disco-classics... bij Cosmico Beach... en van Latin House bij de Mango's Beach Bar... respectievelijk tent 14 en 15. Dan ook nog even een uitstapje alvast om in de agenda te zetten. 27 juli 2024 van half acht tot 12 uur... Het Wapen Live in Concert 2024 met lokale en regionale bands en speciale gasten uit België. Er is een foodtruck aanwezig en het is dus een gratis buitenconcert. Volgens mij ben ik er doorheen. Ja, je nou ja, doorheen, ja een weekje en uh, je bent al minuten bezig. Je hebt niks te veel gezegd door te zeggen dat het heel veel was. Ja, Donnie. maar en ik heb niet eens alles verteld. Ja. Ik heb gewoon even een selectie gemaakt. Maar mijn god, wat is er veel te doen. Nu Zeker. Nou ja, onder meer op Visit Zandvoort kan je dat nalezen in ja. evenementen hier in uh, Zandvoort. Wij gaan weer lekker zonnige muziek voor je draaien... want ook daarvoor luister je naar de Zandvoortse Radio. En daar wordt uh, deze single ook uh, zeker dan nog uh, bij. Terug in de tijd met uh, Club Nouveau en uh, Lino Mie. Call on me brother When you need ...Helene Maas was dat en de uh, Black Velvet. Zandvoort op zaterdag. Uh, nou, we gaan alweer uh, rappen, Dolly. Hè? Ja, ja, ja. Voor je ja, het weet uh, zitten we alweer op uh, vier uur. Kunnen we naar buiten? Ja, ja dan we buiten? hebben we nog een uurtje. Hè? En dan uh, is het uh, Fred Tijd met uh, Entertainment for You. En dan, uh, oh, ja, ja. ja daar heb je weer lekker Nederlandstalige en gevarieerde muziek. Dus uh, zeker? gewoon blijf luisteren. Ik heb nog twee platen tot aan het uh, nieuwste weer. En uh, ja, ik heb even weer zien in een gouden oude. Ken je deze nog? Herinner jij je deze nog? Wow. Didels en pins? I saw her today, I saw her face, was a face I love. Zeker gaan we op uh, CFM uh, Nieders en Pins. Lekker plaatje zo uh, vlak uh, aan het einde van uh, deel 2 alweer, Dolly. Ja, joh. En dan gaan we zo meteen naar deel 3 en dan gaan we ook ja. uh, naar Hongarije. Want dan hebben we hebben de kwalificatie van de race uh, van morgen en die gaan we uiteraard uh, helemaal live volgen voor je. En dan om uh, kwart over vier de pit, reports. En dan gaat Rendel daar veel meer over vertellen. Over uh, alles wat uh, met uh, de race en dergelijke te maken heeft. Dus lekker blijven luisteren. En uh, tot zometeen. En als laatste is hier een plaat uit 1978. De Surfers zijn hier. Ah.